4,5 minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over een minuut of twintig is Pieter Steins aan het woord. Nu nog even chef boeken van de NRC. We zijn er eigenlijk de vorige keer niet aan toegekomen nee, te vertellen wat je, wat je gaat doen. Ja. Ik eh, word directeur van het Nederlands Letterenfonds. Hallo. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel weer consequenties voor het bespreken van boeken. Want ja. ik heb hier een aantal boeken bij. Die maar... je niet genadeloos af kan branden. Nou, binnenkort. nee, wacht even. Ik ben nog niet in functie. Ik begin pas eh, begin maart. Maar ik zag, ik ging toen die boeken eens doorkijken die ik had ja. gekozen voor vandaag. En ik zag dat twee van de vier boeken inderdaad tot stand gekomen waren met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Nou, hoe gaan dan we dat dan doen, dat... Pieter? Nou, die ga ik dus niet bespreken. De... Ik ga heel goed opletten wat er, wat er allemaal is. Jij en gaat ik, koopboeken en reisritten ja, doen. Dat, oh, dat heb ik altijd al willen doen. Ja. Dus dit is de beste manier om daar inderdaad aan te beginnen. Oh, Oké, okay. nou, gefeliciteerd dus, met je nieuwe baan. Ja, dank je. Wat gaan we straks doen? Um, we gaan straks... Uh, um, de twee boeken waar ik het over had... Uh, die dus tot stand gekomen waren uh -huh. met die subsidie... zijn Menno Wigman, de nieuwe dichtbundel van Menno Wigman. Mijn naam is Legioen. En uh, Jan van Mersbergen naar de overkant van de nacht. Echt een prachtige, uh, ja, bijna novelle zou je het kunnen noemen. Een uh, roman over één nacht. En die nacht speelt zich af in tijdens het carnaval. En daarnaast heb ik nog uh, uh, een murakami bij me. Dit keer een goede murakami. Maar wel een heel kleintje. We, we, weer drie dikke delen? Of, nee, dit is echt... Het dunste van het oh, dunst. Het is eigenlijk een kort verhaal. Maar het is, het is erg mooi. Ik wil er toch iets over zeggen. En ik heb nog een ander dunnetje bij me, Maar dat heeft zijn waarde in de eeuwen wel bewezen. Dat is Candide van Voltaire. Echt een geweldig boek. En als we nog tijd hebben, heb ik ook nog uh, Eros in de kunst. De kunst van het kijken is dat een heel mooi uh, ja, afbeeldingenboek. Dat gaat over de, uh, nou ja, over de erotiek door grote kunstenaars in, nou, van 25.000 voor Christus tot Jeff Koens nu uh, wordt daarin beschreven. En dus... nog uh, nieuwtjes? Ja, want het is namelijk een heel leuk nieuwtje... maar ook exclureden goed nieuws uit de, de boekenwereld. Um, uh, namelijk dat de gids, het literaire tijdschrift... Ja. dat nou ja, min of meer ten dode opgeschreven is... omdat de staatssecretaris heeft bepaald... dat er geen subsidies meer aan literaire tijdschriften mogen worden verstrekt... door het Nederlands Letterenfonds... Um, dat, die gids die heeft een prachtige manier gevonden om toch regelmatig uit te gaan komen. En dat zonder al te veel problemen. En dat, althans, dat moeten we gaan zien. Want ze gaan namelijk in de groene Amsterdammer. En dat is natuurlijk een prachtige, ja, bijna brain trust zou je bijna kunnen zeggen. De Groene Amsterdammer, de gids is 125 jaar oud. De Groene Amsterdammer is geloof ik, uh, nou, dat kan ik nooit zo goed rekenen... maar die is uit 1877. Dus twee echte instituten, oude instituten. Allebei heel, uh, nou, zwaar, intellectueel, intellectueel zwaar en, ja. en goed. En ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort een droomcombinatie... en de bedoeling is dus dat eens in de maand, dat gaat daar... Ja, maar het uh, moet natuurlijk ook blijken of het financiële droomcombinatie... Uh, ja, Kijk, euh, ze hebben dat allemaal wel goed, goed uitgedokterd. En er zal ongetwijfeld allerlei synergetische voordelen zijn als je met elkaar in één blad zit. En de gids zal ook goedkoper geproduceerd worden, want die gaat als het ware mee. Hij wordt wel apart ja. euh, bij de groene gedaan, maar die gaat mee in die groene. Maar ik denk wel dat het is natuurlijk een prachtige kans is. Want zo'n literair tijdschrift heeft zo'n duizend tot tweeduizend lezers en abonnees. En nu krijg je in één klap... nou, de Groen heeft geloof ik 19.000 abonnees. gaat erg goed met de Groene Amsterdammer. Er is een markt voor... Ja, de wat zwaardere, serieuzere, analytische stukken in de, in de Nederlandse media. Daar past die gids fantastisch in. Hele mooie. Okay. Laten we hopen dat alle andere literaire tijdschriften nu ook ondergebracht worden bij een opinieweekblad. Met Linda. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Dat zou geweldig zijn. spreken we dat af. Hartelijk dank. Dat en meer dus allemaal over een kwartiertje. Besluiten we de nieuwshow vandaag met de viering van 225 jaar Theater, de Kleine Comedie. Patrick van der Hanenberg legde de geschiedenis vast in een boek. En Joep van het Hek streed. Werkelijk als een leeuw voor het voortbestaan van het theater. Gaan we straks het allemaal over hebben. We beginnen met liefde en onmacht in het Witte Huis. Het ja, deze week verschenen boek Barack en Michelle... biedt ons een opmerkelijk inkijkje in het privéleven... van de machtigste man ter wereld en zijn vrouw. Of moeten we wellicht zeggen de machtigste vrouw ter wereld en haar man... Het Witte Huis kon niet snel genoeg zijn met de verklaring dat het boek niets nieuws bevatte. Maar daarvoor hebben wij het Witte Huis niet nodig. Maar wel, Willem Post. Van het Instituut Klingendam. Goedemorgen Willem. Nou, eh. Uh... Niets nieuws, misschien, uh, misschien niet, maar uh, toch wel interessant, hè? Ja, en wel, en wel wat nieuws, hoor, vind ik. Want natuurlijk weten we al veel van uh, Barack en Michelle... en inderdaad, misschien moet je het wel omdraaien... want zij is toch wel een klein beetje de baas, hè? Uh, maar kijk, er wordt, wel, uh, er wordt toch wel een mooi uh, genuanceerd portret geschilderd... van Barack en Michelle in dit boek, met, met veel nuances ook. Het is geen uh, ordinair schandaalboek, verre van dat. Dus het biedt een mooi kijk je in, uh, ja, in dat glazen huis, wat het, wat het witte huis is. Het is een museum, het is een woonhuis, het is een kantoor. Ja, en er banjeren iedere dag uh, duizenden toeristen doorheen, hè? Ja, ja dus, dus hoe zit het nou met de privacy, hè, waar, waar vooral Michelle zo'n zo heel groot punt van heeft gemaakt. Ik wil mijn gezinsleven intact houden. In dit boek wordt ook onthuld. Nou ja, onthuld tussen aan, ik dan misschien. Maar dat nou ja, de Obama's ook overwogen hebben om, uh, ja, om toch het gezin maar op te spelen. Splits het eerste half jaar. Zij wilden in... toch gewoon in Chicago ja, blijven? kijk, zij woonde in Chicago. Ik ben, ik ben daar van de zomer nog even geweest. In, uh, dus ik heb het ook echt in beeld in Hyde Park. Ja, eigenlijk toch wel vlakbij het stadscentrum, in een woonwijk. Gezellig tussen de mensen, in een heel aardig herenhuis. Een paar jaar daarvoor hadden ze nog gewoon een appartementje gehad, waar Barak op het balkon moest gaan staan roken. Hè, als hij dat dan per se wilde, want Michelle verbandde hem daar naartoe. Ja. Nou ja, dus, maar goed, de kinderen zaten daar natuurlijk op school, hadden vriendinnetjes. Dus dat heeft wel even Even gespeeld bij de openhouders. Yeah. We hebben daar een fragmentje van. Bij Oprah dus, uh, heeft ze het daarover, over die privacy. I think one of the greatest sacrifices for people like us who like being with people is that it's the bubble. We talked about it. Mm -hmm. um, you know, I, I can't go to Target mm -hmm. and, and walk around. I guess I could, but it would really <laughs> mess up everyone else's shopping experience. Yes. <laughs> <laughs> but there's no doubt that's that's the toughest thing uh, about The job is that you you can't do anything outside of uh, the White House grounds that's spontaneous. Ja. ja, we hoorden hem ook nog even. <laughs> ja, ik dacht, had hij toch misschien wel van tevoren kunnen bieden. Ja, maar ze waren echt wel naïef. Kijk, ze zijn intelligente mensen, hè. Uh, beide toch uh, topjuristen. Maar ze waren er echt niet op voorbereid. En toen ze naar Washington gingen, uh, uiteindelijk dan toch maar als gezin. Toen moesten er ook steeds uh, vrienden vanuit Chicago mee naar het Witte Huis... om toch nog maar wat aanspraak te hebben. Uh, met name, uh, ik zeg maar steeds even de voorname. Uh, uh, Barak is niet iemand die echt van die sociale... Uh, kringen houdt. Gaat liever ergens in een hoekje zitten. Michelle is wel iemand, ook een nuchtere, rationele vrouw... maar zij kan wel praatjes met mensen maken. Dus het zijn mensen die zich in Washington maandenlang misschien moet je wel zeggen, de eerste jaren... Ja, toch, toch, toch wat buitenstaanders hebben gevoeld. En wat heel aardig in dit boek is, is ook het verhaal... dat ze na een paar maanden dan weer, weer teruggaan naar Chicago... met het idee van... Weekendje. Ja, we hebben ons huis dan nog. Hè, en dan kunnen we toch even kijken of we toch het huis uit kunnen glippen... en eens even wat boodschappen gaan doen. Nou, uiteindelijk in de marinehelikopter eh, landde men eh, op Chicago... En, en, en Barack keek uit het raam en, en zag een file van kilometers staan begreep het nog niet helemaal, maar toen zei de piloot: Nou ja, Mr. President, uh, het hele luchtruim is verder afgesloten. Want ja, veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Ze kwamen bij hun huis aan. Ja, dat was helemaal verduisterd met kogelvrij, plastic, zeg ik dan maar eventjes, <totstut> tegen de ramen aangeplakt. En ja, zij wisten van niks. En zij dachten dat ze nog wel even wat konden gaan koken, maar een deel van de staf... de president heeft alleen al zes man voor de lunch die op hem zijn gezet. Ja, die waren in de keuken bezig, veel te kleine keuken ook. De kinderen wilden bij vriendjes en vriendinnetjes op bezoek, maar die mensen moesten allemaal gescreend worden. Er was geen tijd voor. Kortom, het was rampzalig en op de terugweg naar Washington heeft Michelle gezegd Barack... Het Witte Huis is vanaf nu echt ons huis. Nou ja, dit is natuurlijk een, een, een wat meer human interest-achtige persoonlijke anekdote. Maar het zegt ook wel iets over hoe onervaren ze toch waren... in die, ja, in die politieke kringen ook in Washington. En, en dat het allemaal, wat heel erg ook uit het boek naar voren komt... is dat ze beide de wereld willen verbeteren. Nou, dat is een prachtige gedachte. Alleen, ja, dat werkt natuurlijk in die slangenkuil Washington niet zo. Ja, hij was heel erg zelfverzekerd over zijn eigen capaciteiten. En hij had ook echt de illusie. Ik denk dat je het ja. een illusie kan noemen. dat hij die politiek van binnenuit kon veranderen. Ja, en dat komt. Ik vind dat dat ook wel goed wordt uitgelegd. Wordt ingekleurd, moet je misschien wel zeggen. Hij was ook wel dronken van succes. Het is een briljante man. En, en Michelle gaf dat ook wel hij, steeds aan. Hij kreeg de Nobelprijs voor dat. Ja, überhaupt van hij was een Hij geneerde was. zich daar natuurlijk ook wat voor. Maar zij hadden beide zoiets van. Nou, oké, okay, het is duidelijk dat we intelligent zijn. Barack is, is een groot denker, wordt aanbeden. Zelfs wat ze eerst niet verwacht hadden... miljoenen blanken komen met beduimelde boeken van Barack Obama... smeken om handtekeningen en liggen aan zijn voeten. Dus dachten zij... Dan gaan we naar Washington en die oude politiek en al dat geneuzel over details. Wij gaan dat aanpakken. Als er iemand is die Amerika kan veranderen, dan is het Barack Obama. Dus de gezondheidszorg in het rijkste land ter wereld toch nog ja. steeds... met 40, 50 miljoen onverzekerden, dat pakken we natuurlijk meteen aan. He? Alleen, ja, tot hun verbijstering, zeiden de republikeinen, hoezo? De staat, het is nog, he, wij gaan dat eens dus eventjes helemaal blokkeren. Dat hadden ze nooit verwacht. Nog even Barack... We learned that the United States received a downgrade by one of the credit rating agencies. Not so much because they doubt our ability to pay our debt if we make good decisions, but because after witnessing a month of wrangling over raising the debt ceiling, they doubted our political system's ability to act. Nou, een heel voornaam kritiekpunt. De, ze werden afgewaardeerd niet zozeer omdat ze een economisch of een financieel probleem hadden. Maar omdat de wereld het systeem waarin dit werkt ja. niet vertrouwt. Omdat uiteindelijk persoonlijke tegenstellingen uh, het functioneren ja. van de politiek bijna onmogelijk maken. Ja. Is dat een goede vertaling? Ja, en tot de dag van vandaag, zo blijkt uit het boek, uh, zijn de Obama's erover verdijsterd. Hè? Dat je dus het, het lot van Amerika, en zeker in het lot van de wereld, op zo'n platvloerse manier als als, als politici uh, ja, eigenlijk in handen, in handen neemt. Hè. En, en Michelle zegt ook in dit boek... Ja, onder eerdere presidenten was dat plafond dan steeds verhoogd. Hè, want dat, in, in ruil natuurlijk wel voor wat bezuinigingsplannen. En die lagen er. Maar ze gunden het ons gewoon niet. Ze gunnen ons de gezondheidszorg niet. Mochten het milieu niet aanpakken. Uh, de, de, de economie hebben ze ons voortdurend uh, bij geblokkeerd. Van journalisten uh, moeten ze ook niks hebben. Dus je krijgt heel sterk uit dit boek de indruk... Nou ja, ze zijn natuurlijk verongelijkt. Wat, wat is dit allemaal? En Obama, toch zo'n groot denker, krijgt het dan niet voor elkaar? En dan, dan zie je ook een beetje het afgeven op de Clintons. Want dat waren natuurlijk, ondanks dat de gezondheidszorg... voorstellen van Hillary er ook niet doorkwamen. Maar dat wilden zij dan natuurlijk overdoen en veel beter. Ja, maar wat de Clintons een paar jaar nadat ze in het Witte Huis kwamen... toch wel goed geleerd hebben, is... ja, je moet een beetje wielen en dealen. Hè? En, maar dat is aan hen in principe niet besteed. Maar ze hebben hun lesje wel geleerd. En Ja, ze zijn nu echt, uh, echt bijna verbeten om... ik zeg maar even herkozen te worden. Ze gaan, ook Michelle nu, die eigenlijk zoiets had van... heb je nu je zin dat je president wordt? Dan gaat ons gezinsleven. Want vergis je niet, hè, Barack Obama... Uh, wil vijf avonden per week gewoon thuis, in het woonvertrek, eten met de kinderen. En Michel heeft dat verordeneerd. En, en hij zegt het ook steeds hè, tegen adviseurs. Van, Gaan jullie maar naar een of andere party toe of vergadering. Dus hij maakt dat afgezien van een paar buitenlandse reizen. Maakt hij dat ook waar. Hè? En ja, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk niet de Clintons of de Kennedys in het Witte Huis... Die, die, die constant dat politieke spel speelden. Hij trekt zich ook soms in eenzaamheid terug in het woonvertrek. S'avonds laat om eens, uh, na te denken over alles. Het is een wat eenzame verheven man in het Witte Huis... die ja, zijn handen toch niet zo vuil wilde maken... aan dat wat ordinaire politieke spel. En het blijkt ook uit het boek dat zij het heel moeilijk heeft gevonden... om haar draai enigszins te vinden. Ja. Nee, want het was natuurlijk een vrouw met een baan... En een, uh, ja, altijd een goed oh, salaris. Ja. En opeens zit ze daar, dat je denkt: ja, hoe moeten wij hier de invulling aan geven? Nou ja, Brak zegt: Michel heeft een enorme prijs betaald. Want natuurlijk, hè, een, een, een topjuriste ja, die, die nu in het Witte Huis eigenlijk gevangen zit. Als ze een beetje sjovel in een trainingspak ook maar één voet buiten het Witte Huis zet, buiten de ambtswoning. om bijvoorbeeld even naar de, de, de macrobiotische tuin te lopen die ze zelf heeft aangelegd. dan is er een fotograaf die het plaatje vastlegt en zegt: van, ja, is, dat nou, is dat nou de First Lady van het Witte Huis? Thuis. Nou, wat heeft ze gedaan? Ze heeft zich aangepast. Ze heeft, zeg maar even meer kleding eh, van, van, de ont van bekende ontwerpers gekocht. Maar dan ook weer niet de allerduurste kleding. Want ook daar word je weer op bekritiseerd. Ja, maar dan staat ze weer in eh, sportschoenen van Lanvin van 525 ja. dollar. is het ook weer niet goed. Terwijl zij zegt, ja, ik wil ook laten zien. Eh, zeker ook aan de, aan, aan de African-American eh, vrouwen. van, Ja, ik vertegenwoordig ook jullie heel goed. Waarom zou een zwarte vrouw... Uh, niet op de voorpagina van Vrouw mogen staan. Hè? En Dan moet ik het ook netjes doen, dan moet ik er keurig uitzien. Dat, dat is een bijna onmogelijke situatie natuurlijk voor Michelle Obama. Wat je hoopt dat er in zo'n boek ook uh, staat is... Uh, zijn er nog momenten dat ze erg overwogen hebben van... we gaan ons helemaal niet. Ja, nou, dat is goed dat je dat zegt. Want een paar keer in het boek wordt, wordt door hen dan gezegd, maar ook de adviseurs bevestigd. Ja, op een gegeven moment hebben ze beide gezegd. Nou ja, dan, die gezondheidszorgverzekering, eh, als wij daar dan zoveel kritiek op krijgen, maar we kunnen toch iets van een soort compromis doorheen krijgen, al kost het ons dan een herverkiezing, het zij zo, al die minuscule kleine dingetjes in de politiek, dit is iets groots, en daar gaan we voor. Nou ja, en je moet natuurlijk toch de Obama's nageven dat ze die gezondheidsverzekering voor 32 miljoen Amerikanen, dan weliswaar iets minder... maar toch er doorheen gekregen hebben dat mensen die een bestaande kwaal hebben... niet door verzekeringsmaatschappijen geweigerd kunnen worden. Dus, dus dat succes hebben ze toch binnengehaald. Nou ja, als je dat doet, je zet je uiteindelijk... als het echt voor elkaar komt, natuurlijk een monument voor nou ja, de eeuwigheid neer. Je, voor zeker, jezelf, dus, toch? Ja, precies. Dus Dat is natuurlijk ook een van de, eh, van, van de sterke punten... die Obama in zijn herverkiezingscampagne naar voren brengt. En natuurlijk heeft hij nu ook wat van die... Ja, van die adviseurs om zich heen... die, die helemaal in die, in die machtspolitiek omgaan. Want ze hebben hun lesje natuurlijk wel geleerd. This is the way it works. Maar, en dan komen we even terug bij wat er natuurlijk in al die onderhandelingen daarover... over dat hele systeem en gezondheidssysteem is gezegd... door die republikeinen. Ja, wacht eventjes. We zitten hier in de Verenigde Staten. We zitten hier niet in een of andere socialistische huis. Oh, dat heb ik van de week heel veel gehoord. Vertel, Willem, want... Ja. We kwamen jouw naam tegen in de Washington Post. Kijk, dat bedoel ik. Kijk, nou, kijk, het punt was, Eindelijk het was... gerechtigheid. Willem Post in de Washington Post. Lees voor even, Mieke. Uh, Moet ik het voorlezen? Ja, lees voor. Uh, wacht even, hoor. Uh, moet ik weer even wapperen met de blaadjes? Dat ja, komt niet zo vaak voor. Nee, dat moet ik je toch wel echt toegeven, Peter. So is het. Ja, er staat het, het anti... Ik, ik vertaal het maar een beetje. Ja. Het anti-Europese vitriol... Ja. Mooi, hè? Ja. Het kwam niet alleen van Romney... maar van alle republikeinse kandidaten... zegt Willem Post. Een Post. Post, ja. American <laughs> politics expert... With the Dutch Klingendaal Institute of International Relations, who returned from New Hampshire on Wednesday. En dan er... it is turning into something dangerous. He said, The way socialism is used is totally out of place and wrong. En dan zeg je later, dat is ook factually wrong. Ja. Want het is hier een decline. Nou ja, Kijk, Wacht even, vertel even wat je daaraan doet. Ja, was. ik was daar met een zevental Haagse heren. <laughs> Mensen die uh, nou, heel erg veel belangstelling hebben voor de Amerikaanse politiek. Ja, het waren alleen maar heren. Uh, uh, het waren een paar mensen ook die uh, nou, buitenland geïnteresseerd zijn in alles wat met president Obama te maken uh, heeft. Dus ook iets van een Obama-club uh, vertegenwoordigen. Veel debatteren over issues. Frits Hoefnagel was erbij. Hè? Een bekende televisiepresentator inmiddels. Hè? En ik moet nu zeggen, oud-politicus. Nou, het, het, wat ons heel erg opviel... dan zit je dus te luisteren naar de presidentskandidaten. Nou, de eerste was Mitt Romney aan de beurt. Die begon ook al gelijk van... ja, maar we moeten nooit vervallen in, in, in, in wat, wat in socialistisch Europa gebeurt. En Newt Gingrich hield een toespraak, hè, ook een van die kandidaten. En uh, hij zei, nou, de keuze is heel simpel... Of we gaan voor het Amerikaanse exceptionalisme. Dus dat Amerika nog steeds dat hele bijzondere kapitalistische land is. Ja, of uh, er komt een einde aan Amerika en wij worden socialistisch. Na afloop, iedereen mag even een handje geven, kunnen we even spreken. Dus ik zei dat ik uit Den Haag, Nederland kwam. Hij zei heel vriendelijk, meneer Gingrich, welkom... Maar denk erom, hè, dat socialisme bij jullie. En dat ging zomaar door. Rick Santorum, ook zo'n kandidaat. die waarschuwde ook voor de gevaren van het Dat is een type hè? Ja, die man die tegen ja. abortus. onder alle omstandigheden is. Ook in uh, het geval van uh, de, de gezondheid van een vrouw. en verkrachting, incest, et cetera. Tegen condooms, voorboedsmiddelen, et cetera. Dus maar... nou ja, dit zijn extreem conservatieve kandidaten. Maar ik zat daar in ja. die week en dat bouwt zich op. Ik, maar er is ook geen en tegenwicht, hè? Nou toen... ja, ja, ik besef dus wel. Oké, okay, als één kandidaat dat een keer zegt, it's campaign talk. Maar als er luid geapplaudisseerd, zelfs gejaagd wordt... ik kreeg aan het eind van die week echt het idee van... jeetje, ja, als ik zeg dat ik uit Europa kom... het lijkt wel of ik uit de vorm van de Soviet Union kom. En toen heb dus, je dus toen, een keer ja, van je afgemeten. Ja, ja dus wat dus natuurlijk wat ook... Euh, nou, wat, er waren heel veel journalisten, veel cameraploegen. Dus ik maakte dat ook kenbaar. En toen euh, nou, werd ik dus uh, geïnterviewd en heb ik gezegd... kom op, He, wij zijn ook nog eens een keer bondgenoten van jullie. He, hoe durft... Iemand als Mitt Romney, die tegen mij heeft gezegd... ja, ik ben veel in Nederland geweest. En in het gesprekje wat ik heel kort met hem had, zei hij van... nou, en dat schaatsenburee, dat lange afstand schaatsen... <lacht> en, en die stadions en die hoempapa-muziek. Ik zeg, en what about politics? Nou, toen ging hij natuurlijk alweer het Strafhof, toen liep hij door. Ja. Maar in zijn toespraak, en hij kent dus Nederland goed... heeft ook 30 maanden, of Europa goed... heeft 30 maanden in Frankrijk eh, gewoond als, als Mormoons missionaris. Dus hier spreekt een man die Europa kent... He, die veel gereisd heeft. En ja, die durft dan voor de bühne... zeg maar eventjes ons neer te zetten... als een vervaarlijk socialistisch werelddeel. Nogmaals, als het... Alleen maar een beetje campagne-talkers dus kun je zeggen: oké, okay, maar dit is echt een trend en er wordt heel erg gejuicht. Dus ik vind het ook feitelijk natuurlijk onjuist. Want we ja, zijn een socialistisch werelddeel. Er is een tendens naar meer privatisering, centrumrechtse regeringen. Dus kom op, wat een nonsens. Ja. Hè? Nou ja, in het boek wordt ook beschreven dat zij dus op een gegeven moment naar Oslo gaan om die Nobelprijs op te halen. En dat ze denken: hé, wat een heerlijke beschaafde luidjes hier allemaal. Daar voelden ze zich prima Ja, dat was dus op, uh, op die moeilijke uh, eerste jaren van het Obama-presidentschap was dat. Uh, ja, dat, was, dat was een feest. Want daar konden zij spreken met mensen die het hadden over de gezondheidszorg. En die zeiden van, hoe kan het nou meneer Obama in uw land... dat daar 40, 50 miljoen onverzekerden rondwandelden? Is er dan niet iets van solidariteit in de Verenigde Staten van Amerika? Nou... Daar had Obama natuurlijk wel zijn antwoord op. Ja. Maar het is inderdaad waar. Ik herinner het me van acht jaar geleden met John Kerry... die uit Boston kwam, uit Massachusetts. Dat is eigenlijk al het linkse Europa. Maar die trend die zet zich heel erg door. Dat is, ja, nog nooit is het republikeinse veld zo conservatief geweest. En Romney is natuurlijk in werkelijkheid ook wat gematigder. Maar op zijn campagnebus had ik met grote letters... Conservative businessman. Ik vind dat Echt? nog prima. Ja, Europa-bashing is nu wel echt, ja, nog, bedoel, er zijn ook andere uh, machtblokken in de wereld, uh, landen waar de Amerikanen het over kunnen hebben, maar wij worden echt prominent als de nummer één, pff, nou ja, vijand is misschien een groot woord, maar in ieder geval toch, uh, toch de, uh, het nummer één werelddeel, om daar maar eens even flink kritiek op te hebben. Maar goed, en de economie speelt natuurlijk ook een rol, hè. En wat uh, denk jij, gaat Obama te redden? Nou, ik moet wel zeggen, dat, naast, dat is het aardige van New Hampshire. Het is, je voelt, je proeft, je ruikt de politiek. Ik moet zeggen, Romney is wel een zwaargewicht. Goede ja. toespraken houden. Uh, dus hij, kwam, hij heeft natuurlijk wel de tijdgeest mee. Zoals vier jaar geleden Obama... in, in, al die, in die tijd van, van veel kritiek op boeist... toch het onbeschreven blad was hij, hè? inspirerend. Dat was toen voor Obama gunstig. Ik denk, nu, banen, banen, banen... Ja, zo'n zo Ronnie met zijn businessprofiel kan het uitspelen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, de Obama's zijn natuurlijk nu wel een beetje, een beetje ervaren. Ze hebben een geweldig campagneteam, ze hebben heel, heel veel geld. Ze kunnen de sociale media als geen ander inzetten. De economie ja. pikt een beetje op, He, het gaat wat beter. Dus als ik nu mijn geld op een kandidaat zou moeten zetten, zou ik het op Obama zetten. Maar dan okay. moet het wel doorzetten, die economie. Oké, okay, dankjewel. Willem Post van de Washington Post. <laughs> ja, heel goed, <laughs> ja. Het dus over de Het is geen toeval, die twee nee, letters. Nee, WP. Barak en Michelle. Als ja. u meer wilt weten, kunt u altijd terecht op nieuwschap.nl. Oké, okay. u hoorde hem een kwartier geleden al. Nu gaat hij werkelijk toeslaan. Nu nog Chef Boeken van de NRC, Pieter Stijns. Goedemorgen. Ja, dat is. Uh... Het literaire en ook het, de rest van het boekenseizoen is echt officieel begonnen afgelopen donderdag. Ja, dat is een vers voor de pers. He? Dat is inmiddels eigenlijk, dat is dan een soort beurs waar alle uitgevers hun nieuwe boeken naar voren brengen. En ben je dat is eigenlijk Nou, het is een beetje een kwijnende boel geworden. <laughs> het was in het, in het Bimhuis in Amsterdam. En, en het, het was muziekgebouw vader, aan het ei was. Ja, het, het muziekgebouw aan het ei, moet ik zeggen. En kleine kraampjes, het was een beetje rommelig. En ja. je hoorde ook bij iedereen van. Uh, nou, ik weet niet of we, jaar, ja, of we dit volgend jaar nog gaan doen. Hè? Want uh, er komt te weinig pers, was de klacht. En er komt... Uh, uh, nou, er is, er is eigenlijk niet zoveel meer te doen. En waar het eigenlijk om gaat, is de borrel op het eind van de dag. Ja, die heb jij gemist, Mieke, want daar heb ik je niet gezien. Maar daar draait het om. Ik heb daar gewerkt en ik uh, ging daar niet voor goed. de borrel naartoe. En wat gebeurt maar er dan? ik denk de dus, nou, ik, nou, daar ontmoet iedereen elkaar. Hè? Het is een beetje analoog aan de Frankfurter boegmessen. Daar gaat het ook niet echt meer om, die boeken. Want oh. dat kan allemaal elektronisch. Maar daar gaat het om elkaar ontmoeten, netwerken en weet ik wat allemaal. En dat lijkt hier ook te zijn. En deeltjes maken toch? Ja, in Frankfurt dan. Uh, maar die worden eigenlijk ook grotendeels van tevoren al gemaakt. En... Ik vermoed dat, dit, dat die vers voor de pers steeds verder gaat inkrimpen. En dat je dus nog één keer per jaar zo'n beurs overhoudt. En dat is manuscripta waar je dan eh, waar publiek naar binnen mag. En waar dingen worden georganiseerd. En waar het dan ook de moeite is voor uitgeverijen om zich mooi op te doffen en het, en het flink te laten zien. Dus eh, dat was de opening van het seizoen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om eh, wat wordt er dan allemaal aangekondigd. Nou, er zijn weer. Ik kijk zelf uit naar romans van Grunberg, van Robert Fuisje, Die, die heeft grote succes van. Alleen maar nette mensen moet gaan uh, opvolgen met een roman. Het gebeurt al vrij snel. Jan Siebeling komt met een nieuwe roman. Uh, Duska Meizing. Er komen dingen van Voskuil en van Springer. Dat is ook wel aardig. Dus de doden spreken ook nog een woordje mee. Um, en er nieuwe, wordt nieuwe poëzie aangekondigd. Uh, van onder andere Pieter Boskma. Die heeft een geweldig, uh, ja, geweldige cyclus over de dood van zijn vrouw gemaakt. Een paar jaar geleden. Doodsbloei. Die komt met een nieuwe, nieuwe poëzie. En Menno Wichman. Uh, en dat ging eigenlijk al meteen in première op uh, de dag van Vers voor de Pers. Mijn naam is Legioen, de nieuwe bundel van Menno Wichman. Menno Wichman is, uh, ja, is een van de vooraanstaande Nederlandse dichters. Maar hij dicht eigenlijk niet eens zo gek veel. Uh, zijn laatste bundel was uit 2006. Dus hij is heel zuinig. En dat was een gedichtendagbundel, dus speciaal voor de... Nationale Gedichtedag, die altijd aan het eind van, van januari plaatsvindt. En daar had hij dus een paar gedichten bij elkaar gezet... en dat was als een piepklein bundeltje uitgegeven. En daarvoor was zijn laatste bundel uit 2001. Dus dit is echt een zuinige dichter, dus daar mag je wat van verwachten. Die wacht tot hij echt het beste bij elkaar heeft. Um, het is een zwart-romantische dichter. Hij werd uh, Toen hij debuteerde um, in 1997 werd hij wel een klein beetje gezien... als een soort vertegenwoordiger van de Lost Generation... Hè. Te oud voor de jaren... Ze nee, wat moet ik zeggen? Te jong voor de jaren zestig. En te oud... Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Nee, je zegt het wel te goed. laat voor de jaren zestig. Ja, laat, ja, Dat is het, sorry. En te jong voor de punkgeneratie. Ja. Ja, en, en er een beetje tussenin gevallen. Nou ja, zeg maar mijn generatie. En daar dichten die een beetje over. Over het lege leven wat, uh, wat die mensen dan hebben of hadden. Zonder idealen en eigenlijk ja, zoekend. Eigenlijk zoekend, ja. En zoals volgens mij iedere generatie ook wel weer zoekend is. Um, maar daar schreef hij gewoon echt een mooie poëzie over. En nu heeft hij dus Mijn Naam is Legioen uitgebracht. 39 gedichten. Uh, de titel is een verwijzing naar een bijbelpassage... over een bezeten man, een door duivels bezeten man. Uh, hij gebruikt het eigenlijk meer als een soort beeld voor... nou, voor de, de gewone, moderne mens... Uh, die bijvoorbeeld bezeten is van uh, seksverslaving. Dat komt hier in dit boek uh, naar voren. Voor degene die hij toespreekt en waarover die... Mijn naam is legioen gaat, want je moet eraan toevoegen... want wij zijn met velen, zo staat het in de Bijbel. De duivel die komt in heel veel gedaantes op je af. Het is een bundel, die begint al vrij direct... met een gedicht gericht, zo heet het ook, Tot mijn pik. Waarin hij vertelt over hoe zijn pik dienst weigert. Wat natuurlijk een metafoor is voor zijn Functioneren als dichter. Maar het is het begin. En daarna komen dan al die gedichten. Dus er is kennelijk iets gebeurd in die tussentijd. En dat. Zou je dan in die bundel kunnen lezen? Uh, het is een bundel die gaat over seks, het gaat over liefde, de echte grote thema's van de poëzie, het gaat over eenzaamheid. De pik als dus eigenlijk. de, de pik. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, nou, in het is vorm. een voor de hand liggende combinatie, mm. maar hij werkt hem goed uit. Um, en wat ook wel grappig is, het is niet alleen maar over deze grote poëtische thema's, maar het, is, het gaat ook heel erg uh, over het thema in de boekenwereld. Daarom sluit het ook zo mooi aan bij Vers voor de pers, namelijk. Uh, het gaat over de toekomst van het boek. Er zitten drie gedichten in die daar heel erg over gaan. Er is bijvoorbeeld een gedicht en dat uh, begint bij de uitvaart van het boek, heet het. De schrijver met zijn ongeschoren woede, de dichter van drie doodgeboren boeken. Daar staan ze met hun doosvol slome woorden. Sterk spul of niet, de uitvaart van het boek, we naderen de uitvaart van het boek. Vannacht, ik was nog op, stond de literatuur dronken aan mijn deur. Rot op, riep ik, rot op. Je hebt je kans gehad. Toen droop ze af en keek ik weer wat Grand Old Google bracht. En dat zit er een heel klein beetje in. Zo, het is echt uh, mooi. Hè? Het, gaat mooi. <laughs> het tweede gedicht, of het gedicht wat daarna komt, is medelijden met mensen. En is allemaal niet voor de gezelligheid. Nee, hij is somber. Een boek van Kaf tot Kaf. Ik mis de kracht, staat hier. Hij praat over een readersblok dat hij heeft. Van er zijn te veel boeken. Hmm. Hoe ga je er doorheen? Nou, dat is ook een thema wat door deze bundel heen speelt. Hij doet dat allemaal in een heel strakke ritme. Hij is eigenlijk een hele, je zou bijna kunnen zeggen... ouderwetse dichter. Niet met uh, hè, wat je, Waarmee je dan een soort vormvastheid hebt... die sommige moderne dichters wel hebben. Dat heeft hij niet. Uh, hij werkt, maar hij werkt wel veel met een heel precies ritme. Het loopt allemaal heel erg lekker. Je, nou, dat kon je net ook mm. horen. Hè? Loopt, het loopt als een trein, om het cliché maar te gebruiken. Hij schrijft geen, geen sonnetten, maar het zit allemaal heel strak in zijn dichterlijke jasje. Uh, en ja, wat hij dus eigenlijk beschrijft in deze bundel... is hoe hij uh, door zijn midlife dichterscrisis heen gaat. die Zowel het schrijven betreft als het lezen uh, betreft... Um, en dan lijkt het aan het einde alsof hij die, die, die crisis dan heeft overwonnen. Want ja dat is, hè, zo gaat het bij ontwikkelingsromans. Maar dit is dan een ontwikkelingsdichtbundel. Um, maar dan eindigt het toch weer uh, het allerlaatste, de allerlaatste woorden... bij Gedichten mag je misschien het einde wel verklappen. Uh, de weg van alle boeken. En dan zegt hij, en dan heeft hij het gezegd over nou, hoe het nu met hem staat als dichter en als schrijver. En dan zegt hij, ik wil de hemel en ik wil de straat. Ik wil in 60.000 hoofden ruizen, ruisen en iedereen een tand uitslaan. Voor ik de weg van alle boeken ga en roemloos bij de slechte sta. Ja, het is uh, toch niet helemaal een happy ending die hier door gewoon nee, wordt. Uh... En, en als je daar uiteindelijk uh, elf jaar mee bezig bent... dan is dit wel een worsteling op zo'n te ja, het Ja, en je krijgt het verslag van die worsteling. Maar zo, zo is het altijd van, het gaat natuurlijk eigenlijk niet om wat er gezegd wordt... maar hoe nee, dit Het levert door, wel weer literatuur Wigman. op. Het levert echt uh, een prachtige poëzie op. En ik denk ook echt, het is, je hoort het ook meteen... Uh, het is poëzie die je goed op de radio kan doen. Het is aansprekende poëzie. Ik denk dat hier ook echt een, een behoorlijk publiek voor is. Maar geen 60.000? Geen 60.000. Helaas, helaas, nee. helaas. Geen 60.000. Goed, um, ook op een bepaalde manier eigenlijk een vorm van zwarte romantiek... is een um, roman die ik hier voor me heb liggen van Jan van Mersbergen. Eigenlijk nog een beetje van het uh, vorige jaar. Althans, zij is in het vorig jaar verschenen. Um, naar de overkant van de nacht. En dat is eigenlijk een boek. Uh, dit is een boek... Dat gaat over een carnavalsnacht. Ja, nu even niet meteen de oordelen klaar, want de uitleg volgt. Uh, het gaat over een carnavalsnacht. Uh, en dat is nu natuurlijk weer actueel, want carnaval nadert weer. Uh, en het is ook de eerste roman. Uh, ik, ze hebben het niet op de buitenkant van het boek durven zetten. Maar het is de eerste roman die ik ooit ben tegengekomen... die een blurpen, en aanbevelende quote heeft... van een prins carnaval. Wat ik heel geestig vond. Ja. Uh, Vors Jukius de Elfde. En die uh, zegt dan... de venloze vastelovend... ik zeg het vast niet goed in het mm -hmm. Limburgs... ik heb meer een Brabants accent... wordt indringend beschreven. En dan gaat hij nog wat andere kwalificaties zeggen. Dat is heel bijzonder. Ze hebben het niet op de buitenkant gezet. Ik denk ook omdat je als je... Een prins Carnaval op je achterkant hebt, dat je dan toch het idee krijgt: je gaat een lollig boek ja. lezen. Dat is dit absoluut niet. Het is een ontzettend goed boek. Um, en het is een heel serieus boek. Uh, dit, is, dit is absoluut op geen enkele manier uh, lollig. Het beschrijft een vaste lovensnacht, een nacht tijdens Carnaval, uh, een nacht vol drank. Uh, en het gaat over een hoofdpersoon die eigenlijk in die nacht. Mooi thema, ook weer een ontwikkeling doormaakt. Die hè, zijn leven overdenkt in die nacht. Terwijl hij het ene na het andere biertje en jegermeister en weet ik wat. Nou, je wordt helemaal misselijk als je ziet wat er voor drank naar binnen wordt geslagen. Maar tegelijkertijd denkt hij na. En hij zit in een hele bijzondere positie. Want hij denkt na over of hij verder wil met zijn grote liefde, een jeugdvriendin... Uh, waar hij na vele jaren weer tegenaan is gelopen... en waar hij een relatie is mee begonnen. Maar die vrouw heeft vier zeer hulpbehoevende kinderen. Twee doofblinde kinderen en een kind met een bulimie. En, uh, dat is een hele moeilijke situatie. Daar moet hij heel veel energie en tijd in steken. Hij krijgt er heel veel voor terug. Dat wordt ook allemaal over, uh, overwogen. Maar toch, je, je merkt, hij worstelt ermee. Hè, van, wil ik mijn hele leven hieraan opgeven? Is mijn liefde groot genoeg? Is mijn liefde voor... Mijn vriendin groot genoeg is de liefde voor mijn kinderen groot genoeg. Nou, dat wordt echt op een prachtige manier door zijn gang door Venlo... s'nachts wordt dat eh, beschreven. Het is echt een, ja, ik vond het een ontroerend boek. Eh, het is eh, absoluut eh, geen makkelijk doorleesboek of zoiets dergelijks. Hè. Er zit heel veel stream of consciousness in. Je zit in zijn gedachten en je, die gedachten gaan alle kanten op en springen soms ook van de hak op de tak. De lijn blijft duidelijk. Het is heel erg goed geschreven. Uh, niet wat je misschien zou denken... Hè, met de titel naar de overkant van de nacht... Uh, zoals Louis Ferdinand Céline zou schrijven. Zou schrijven hè. Die heeft de reis naar het einde van de nacht geschreven. Daar wordt wel volgens mij naar verwezen... Um, maar het gaat ook letterlijk over ja, het, het bereiken van het einde van die nacht. En aan het einde van die nacht bereikt hij dan natuurlijk ook dat inzicht. Maar dan is die blurb aan het eind van Prins Hoeben de Poep, de 98ste... is eigenlijk een vreemde... Ja, die is eigenlijk een vreemd. Is dus het is, het, eigenlijk is het een, je zou bijna kunnen zeggen, een misplaatste vorm ja. van humor. En daarom denk ik ook dat het verstandig is dat ze dat verder niet op die nou ja. achterflap hebben okay. gezet. Um, het is, uh, ik ben, uh, hoewel ik wel heb gewoond, uh, lang in het gebied waar carnaval werd gevierd, ben ik absoluut geen carnavalvierder. Ik, uh, het is het leukste ja. feest wat er is, man. Ja, ja, dat is wel best. Als je uh, nog aan die andere boeken toe wilt komen. Je gaat maar ook die wel Kamer. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, we, ja. Ja, we gaan je helpen, dus, uh, Pieter, uh, je want je helpen straks blijft dat halve ja, stapeltje uh, weer liggen. Ja, dat ja. Zit, zit er altijd in. Goed. Murakami, ik heb een haat-liefdeverhouding met Haruki Murakami. Ik heb hem een paar jaar geleden ontdekt vond geweldig wat ik toen las. Toen kreeg je in de voorgaande jaren zijn grote project, Q1084. Ja. Drie dikke delen, inderdaad. En eigenlijk veel te dik en nergens overgaand en een beetje doorgeslagen. Het vreemde eigenaardige van Murakami. Dat was eigenlijk ze waren leuk. ook redelijk eensgezind daarin. Nou, dat, nou, dat, nee, is, dat, dat is niet zo? waar. Nee, ik was nee. vrij nee. eensgezind. Ik. ik heb nee. inderdaad uh, beschreven nee. dat ik het geen goed boek vond en waarom. Ja. Uh, over het algemeen waren er dan toch weer veel mensen die zeiden: ja, maar dat is typisch Murakami. En dat is toch uh, oh. voor de fans is het leuk. En, en was het toch eigenlijk een algehele welwillendheid. Het is een gigantisch verkoopsucces geworden. Niet in Nederland geloof ik, maar in ieder geval in de Verenigde Staten en in Japan. Um, maar wat um, eigenlijk kenmerkend is voor Murakami, hij is denk ik, en dat is wat ik dan de afgelopen jaren over hem meen te hebben ontdekt... hij is ontzettend goed in korte verhalen. Heel erg goed in korte verhalen. En veel minder als het dan een hele lange roman moet worden. En we hebben een kleintje voor ons liggen. En we hebben een heel kleintje, een piepkleintje voor ons liggen. Het is eigenlijk een volstrekt tussendoortje. Het heet Slaap. Uh, het is een geïllustreerd boekje. Heel luxe uitgegeven met tekeningen van een Duitse teken, tekenares... Had niet gehoeven, wat mij betreft. Het boekje op zichzelf kan heel goed. Uh, zonder. Op zich, ja, zonder die tekening. Het kan op zichzelf staan. Um, het is een, een, een boekje. Een prachtig kort verhaal. Het is al verschenen trouwens in 1990. Niet eerder uh, op deze manier uitgegeven in Nederland. Dus het krijgt op deze manier meer aandacht. Um, en het, het, gaat echt op een, het gaat over een vrouw. Een Japanse vrouw, natuurlijk, speelt in Japan. Die aan slapeloosheid leidt. Nou, dat. Er zijn heel veel mensen die aan slapeloosheid lijden. Het is zelfs een populair thema in de, in de literatuur. Uh, er is een boek met deze titel verschenen van Annelies Verbeke. Dat gaat over slapeloosheid. Maar dat is een normale slapeloosheid. Dit is een absoluut abnormale slapeloosheid. Je hebt namelijk een vrouw die echt niet meer slaapt. Die zegt ik heb begint de eerste zin van het boek met te zeggen ik heb al 17 dagen geen oog of ik heb al 17 dagen niet geslapen. En er is niks aan de hand. Ze heeft geen zorgen. ze Is gelukkig. Het is dus gewoon een, een middenklasse vrouw. Geen, geen zorgen om haar wakker te houden. Sterker nog haar man en haar zoon liggen in huis gewoon als ossen te slapen. En zij wordt wakker en ze kan niet of, ze, of ze, ze gaat naar bed en ze valt niet in slaap en ze kan eigenlijk alleen ja, ze haar nachten gaan vullen met iets. En wat, waar doet ze dat mee? Dat doet ze in de eerste plaats met lezen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat is eigenlijk je droom, dat je geen slaap nodig hebt. Ze heeft het ook niet nodig. Ze voelt zich niet beroerd of zo. Ze blijft prima in, in vorm. En ze gaat uh, Anna Karenina lezen. En dat gaat ze keer op keer lezen. Want als je elke nacht niet kan slapen, dan heb je flink wat tijd over. Dan kom je daar flink, ook al is het een dik boek, doorheen. Uh, dat geeft haar een enorme troost. Maar op een gegeven moment kent ze dat boek natuurlijk goed. Heeft ze heel veel andere boeken gelezen. En gaat ze ook de straat op. En je ziet dan dat het verhaal eigenlijk steeds eigenaardiger en geheimzinniger wordt. In dit, ge dit, in dit geval ga ik het einde niet verklappen. Mm -hmm. Het is een heel spannend verhaal. En het is dus ook weer dat typische rare van Murakami. Het, het nemen van een een uitzonderlijke situatie en vervolgens daar een heel realistisch verhaal over vertellen. Heel erg Frans Kafka, hè, dat is ook de gro het grote voorbeeld van Murakami. Hè, Kafka begon met een ke man die in een kever verandert. Hij begint met een vrouw die niet meer kan slapen. En niet zomaar, maar inderdaad, totaal niet. Een, uh, een prachtig uh, klein, ja, klein boekje van Murakami slaap. Wij willen nog alles horen over Eros in de kunst. Oké, okay, dan sla ik oh, uh, voltaire. Dus, uh, ik, dan, ik, ja, ja, ja, ja dat was ik al van, Dus ja. ik denk. ik <laughs> begrijp nou, gewoon lekker. Maar ik wil ook niet alles meer horen, horen, want make we hebben niet zoveel tijd meer. Ik zal het altijd heel kort nemen. Nee. Ja. Um, we moeten nog naar de kleine Ik heb meegenomen een oude klassieker. Een klassieker uit 1759. Een boek dat eigenlijk veel te weinig wordt gelezen: Candide of Het Optimisme. En. Als je dat vergelijkt met een boek dat daar heel erg op gebaseerd is... Le Petit Prince, dat is een soort cultboek, dat wordt nog door iedereen gelezen dus aan de 70 ste druk uh, in moderne tijd toe. En dit is van Voltaire en het is eigenlijk zo'n soort boekje... Uh, het is een filosofisch verhaal, een cont filosofiek. Dat was een nieuw genre dat door de verlichtingsfilosoof Voltaire... eigenlijk uh, tot grote hoogte is opgevoerd. Een parodie op uh, de avonturenromans die hij in zijn tijd uh, las. Hè, denk aan Gulliver's Travels, uh, denk aan de boeken van Daniel Defoe. Uh, een parodie ook op ontwikkelingsromans... waarop een held uh, ja, onschuldig begint en dan de wereld leert kennen... Deze held begint onschuldig en komt terecht in een wereld die zo slecht is... Uh, waarin de ene ramp naar de andere gebeurt, aardbevingen... waaruit in één zin blijkt dat God niet goed is. en God is niet goed en niet groot. En dat gaat helemaal in tegen de leidende filosofie in die 18e eeuw. En dat was de filosofie van Leibniz, die zei... God is goed en heeft een goede wereld geschapen... en wij leven dus in de beste van alle werelden. En hier heb je Voltaire, en die gaat in dit boekje ongelooflijk keer. die laat zien hoe slecht die wereld wel niet is... en dat laat zien dat we eigenlijk in de slechtste van al die werelden leefden, leven. En dat is op een hele geestige manier, wordt dat uh, in het boek naar voren gebracht... Uh, heel goed geschreven, het is ook goed vertaald door Hans ja. van Pinksteren. Uh, het is verschenen in de, uh, de serie met klassieke perpetua, daar hoort het ook echt in. Heel toegankelijk geschreven, een boek waar het echt een geheel nieuw publiek zou verdienen. Ja, die Eros, ik, was, ik heb een wel graag een tijdje gehad. het was zo, zo, zo gauw viesigheid aan de Maar er staat... Loopt iedereen maar weer voor de voeten. We kunnen de plaatjes <laughs> toch niet zien. Nee, we kunnen dus... ik Ga, ik, ik, ga ik dat heb een volgende minuut, week doen? Heb ik één minuut? Nou, dan een, een halve de minuut, de minuut, ja. Goed. Um, Eros in de kunst. Dit is het wat ik hier voor me heb liggen. Peter mag het dadelijk uitgebreid inkijken. Kijk. Het is het zevende deel van een prachtige serie uitgegeven bij Lulion. De kunst van het kijken. Uh, die gaat over allerlei genres in de, uh, in de kunst, in de wereldkunst. Uh, en deze gaat over een thema. Dus sommige gaan over een periode. Deze gaat over erels in de kunst. En je krijgt van elk kunstwerk dat erin is afgebeeld, ja. krijg je een soort detail te zien. Dat wordt uitgebreid uitgelegd. Er wordt van alles over de historische en de kunsthistorische context gezegd. En je valt inderdaad van de ene verbazing in de andere. Je weet wel wat van erotische kunst. Het gaat echt om de grootste kunstenaars. Hè. Manet, uh, de, de grote kunstenaars. Anonieme kunstenaars uit India, uit, uh, uit de Romaanse kunst. Maar dit, hier word je echt wijzer van. En je ziet de meest fantastische uh, beelden. Okay. Uh, van de Venus van Willendorf, om het daarmee af te yeah. sluiten. 25.000 jaar, uh, 25 jaar voor Christus. Tot uh, Louise Bourgeois, die er is afgebeeld met uh, een soort patchwork... dat een uh, seksuele scène voorbeeld. Dank je wel, Pieter Steins. Als u uh, de, de titels nog na wilt lezen, kunt u zoals altijd terecht... op teletekstpagina 260 of op onze site nieuwsshow.nl. Dank je. In 1990 mocht ik voor het eerst spelen in De Kleine Comedie. En dat voelde alsof ik mijn rijbewijs had gehad. Opeens stel je mee in het verkeer en ben je volwassen. Aldus cabaretier Diederik van Vleut over de bekoring... die van spelen in het theater aan de Amsterdamse Amstel uitgaat. En dit jaar bestaat De Kleine Comedie 225 jaar... Patrick van der Haanenberg schrijft er een boek over. De kleine komedie, een geschiedenis. Als cabaret Rizzensen voor de Volkskrant is hij deel van die historisch. Hij is er afgelopen decennia waarschijnlijk talloze keren geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat was elke keer wel bijzonder. Omdat het theater bijzonder is. Ja, het is... De programmering is, is redelijk constant en van hoog niveau. Dus ja, je komt er bijna nooit teleurgesteld uit. En het is een heel aangenaam theater. Het ziet er mooi uit. Het is een heel knus en klein theater. Het personeel is... Heel bijzonder. De, de, die... Zijn het nog steeds studenten eigenlijk? Nou, ook. ook, ook. Er dus zijn inmiddels natuurlijk wel mensen die daar ja, langere tijd al, al zitten... en een beetje vergroeid zijn geraakt met het, uh, met het theater. Maar er worden inderdaad nog steeds uh, ja, frisse nieuwe krachten steeds aangenomen. Die, en die heel het, kan het een beetje financieel uit? Nou, het is het, eh, het bestlopende theater in, in Amsterdam. Misschien wel het lopende theater van, van heel Nederland. Een, een zeer hoge bezettingsgraad, over de 80%. Uh, procent. Uh, maar ja, er moet altijd toch wel wat succes En vaak ook heel lastig kaartjes te krijgen. Ja, zeker voor de, voor de grote namen. Nou ja, Theo Maas en in het Hans Steeuwen toen hij uh, nog niet voor de Heineken. Uh, uh, musical had uh, oh. gekozen. Ja, dat was oh. inderdaad vrijwel. En natuurlijk uh, Joep van het Hek. Uh, uh, nou, Joep, gaan we zo meteen uh, bellen. Uh, hij hangt al. Zullen we meteen naar, uh, naar Joep gaan? Want het is eigenlijk de liefde van de cabaretiers geweest. Hè? Van de mensen die daar uh, werkten. Die dat theater in de jaren tachtig heeft uh, uh, gered. Want op een gegeven moment moest dat theater uh, verdwijnen. Uh, dag, Joep. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Joep van het Hek. Uh, destijds moest dat theater uh, verdwijnen. <lacht> Waarom was dat ook alweer? Ja, er werd, er werd bezuinigd op de kunstenbegroting van Amsterdam. En ze zochten, geloof ik, 400.000 gulden in die tijd. En toen wilden ze nergens iets weghalen. En toen dachten ze, als we de kleine comedie sluiten, dan hebben we het. Nee. En toen had je Walter Etti, echt een, een boterletter van hier. Tot, <laughs> ja, en tot nu sinds nog is hij een goede vriend waarschijnlijk. En die, uh, en, die, uh, en die was onvermurfbaar. Die wilde per se de kleine comedie gaan sluiten. En uh, toen kwam eerst de kleine comedie met een paar hele brave, cabaretachtige achtige acties. En toen zag ik al: Nou, dit gaat niet helpen. Je moet gewoon. Uh, het volk moet gewoon gemobiliseerd worden. Gewoon ouderwetse protesten. Ja. En uh, ja, toen uh, heb ik een advertentie geplaatst. In parool. Pagina groot. Over dit wilde. En. Uh, ja, gevraagd wie er op een maandagmiddag naar uh, de kleine comedie kwam. En toen had waarschijnlijk de gemeente gedacht: daar komt de man of vijftig uh, op af. Maar er kwam iets van: uh, tegen de 1500 mensen kwamen er op af. En uh, die stonden buiten. En dat werd een gigantische uh, happening, ruzie en gedoe. En Knoop Koop, God hebben zijn ziel, tenminste als God bestaat, uh, die was de fractievoorzitter van de PvdA. En nou, steeds probeerde ik hem te overtuigen dat het uh, uh, nou ja, open moest blijven. En dat, dat deed ik op basis van dat het Concertgebouw uh, kreeg subsidie, maar het concertgebouworkest ook. De groep Amsterdam kreeg subsidie, maar de stad Schouwburg ook. Nou goed, en alle kamertjes kregen geen subsidie. Maar de kleine comedie een heel klein beetje. Kom op, zeg. En, nou, dat, dat steeds gebruikt, ik, ik dat argument en dat hielp niet. En toen ging Lou Lap, die had uh, dumphandel in de Regulus die ging toen opeens staan in het volk en die riep tegen die knoopkoopmans je moet luisteren, lul, je moet godverdomme luisteren, lul, je moet luisteren naar wat hij zegt. En toen, <laughs> dat net ontzettend wel lachend ook, ook Amsterdams, en toen werd eigenlijk niet de hele zaal leeg. toen bleef Knoop Koopans staan. En ik bleef staan. En ook Lou Lap bleef staan. En toen werd het ook een ja, ordinaire ruzie, Maar ook alweer heel geestig. En die Knoop Kooppas, die sprak heel netjes. En, en die zei: zegt ja, ja ik begrijp het. Je begrijpt me wel lul. En het was zo goed wat die Lou Lap deed. Ja. En toen zei Knoop Koopans aan het eind: Ik geloof dat jullie gelijk hebben. Ja. En toen heeft hij zijn uh, stemgedrag. Diezelfde avond, veranderd. En ja. toen was Annemarie Greemel heel boos en nou ja goed, het was ja. allemaal ellende, maar de kleine komedie er open. Ja, en nog even, uh, is het inderdaad zo bijzonder om er te staan? Want dat zeggen die... Uh, die, die... Ja. ja, het is absoluut bijzonder. Het is, een, het is een, echt een theatertje, midden in de stad, uh, door de programmering en dat doet ook nu Vivien en Ipma weer heel erg goed, is het gewoon een bepaald soort jong en oud cabaret en kleinkunsten, maar ook uh, Maarten van Roosendaal en Micha werd hem allemaal soorten staan door elkaar. En, en, en het is ook, ja bijna altijd als je naartoe gaat is het, is het, is het een leuk, je hebt heel weinig kans dat je geen leuke avond hebt en, en ja het is goed geprogrammeerd, goede sfeer, je kan er altijd wel even een biertje blijven drinken. En, je komt mensen van de artiest nog tegen. die dus je kan ook nog zeggen dat je het leuk vond. Maar je kan ook tegen de artiest zeggen dat je het een beetje kut vond. En je, ja, het is een ja. lekker theater. Ja. Ja. Als Joep dat niet gedaan had met Rick van ja. der Hanenberg, had het theater gewoon niet meer bestaan. hè? Uh, op dit moment zeker niet, nee. Nee, dat klopt. Het was trouwens al de, de tweede keer, hoor. Dat het begin jaren tachtig, uh, was Walter Etty ook al bezig geweest als, uh, als wethouder uh, van financiën. Om het te sluiten. En toen was het met één tegenstem, of met één stem meer in de gemeenteraad uh, is dat afge, uh, afgeketst. En daar is die gozer zo gefrustreerd door geraakt. Of, Ik zal het verdomme krijgen, dat theater. Dus een paar jaar later, hè, de lenen aan de Amstel, hij zou zijn zin krijgen. Uh, Wally Etter werd hij ook al uh, uh, genoemd. Uh, er zit een rare frustratie. Aan de ene kant natuurlijk voor het muziektheater. Nou ja, de overschrijding van de telefoonrekening. Daar zouden ze het gat in, in de begroting van, uh, van de kleine komedie helemaal mee, mee kunnen vullen. Maar hij was zo verbeterd. Het, het was bizar gewoon. Het neem... was in, in ieder geval een reden om nooit meer op de PvdA te stijgen <lacht> bij de gemeenteraad te kiezen. Goed. Hey, Joep, we nemen even afscheid van jou. We gaan verder over de geschiedenis praten met Patrick. Dankjewel. Ja, hij heeft trouwens een heel mooi boek gemaakt. Ja. Ja. Oké. Ja, okay. Echt waar. Hey, ja okay. met een hele mooie foto van Walter Etty erin samen naast de ja, Manfred man man man man man Langer. Ja. Heel goed. Ja. Heel goed. Hey, Oké. Okay. Dan, ja, hoi, hoi. ja, dankjewel. Dag. Dag. Uh, ja, Patrick, die, dat, dat theater is heel oud. Het is het een oudste theater van Nederland, hè? Ja, klopt. Uh, Op de Leidse Ouders. Schouwburg. Ja, Leidse ouder, inderdaad. Dus, en dat heeft natuurlijk mm -hmm. ook, het heeft een roemruchte uh, geschiedenis, hè? De, ja, de, het is een Frans, Frans theater. Als, als Frans theater, inderdaad, de, de, de rijke, gegoede burgerij van, van Amsterdam... met een, een Franse culturele smaak vonden dat er te weinig cultuuraanbod in de stad uh, was. En daarom hebben ze... Ja, het is een privé-initiatief, geld bij elkaar geharkt... Tja. om het om theater daar Maar Klaas, in je boete dat het ook nog een fietsenstalling is geweest? Ja, ja, het is echt mooi. Het is van alles geweest. Het is geweest. een Frans theater, Duits theater... collegezalen voor de VU. Er zijn joden... naar het christelijk geloof... toe getrokken. En in, tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen de Amsterdamse Bank... om de hoek, Rembrandtplein... was gedeeltelijk door de Duitsers bezet. Er stond centapparatuur... Centrapp op het dak. En daarom... kon men de bovenste en de... de, de benedenverdieping niet meer gebruiken... voor de, de bankemployees. En in de kelder onder de fietsen van de, de bankambtenaren. En die moesten dus een andere plek krijgen. En dat is ja, onderhoek. Toen het theater al echt helemaal verloederd was... Hoor. In, in de jaren dertig... Uh, uh, de er naar alle kanten doorheen... en tijdens de oorlog ook ja, al het hout wat er nog in was... dat was natuurlijk uitgesloopt. Het, het was, was een tamelijk treurig uh, geheel... Maar toen is het inderdaad even een fietsenstalling geweest. Ja, een mooie tekening. En wie vanuit. heeft dat toen weer opgepikt? Ja, Pierre Perrin. Na de Tweede Wereldoorlog. Een man die wat geld had verdiend in, in Indië. Uh, en die wilde, ja, dan komt het toch eigenlijk ook wel op neer. Een, een theater voor zijn vrouw. Een, een speelplek voor zijn vrouw. Philippe Perrin, bouwmeester. bouwmeester ja, ja, precies. Uh, uh, en dit theater, of het gebouw, ja, dat, dat was helemaal voldoet. Hij heeft er iets moois van gemaakt. Ja, er zijn de tijden dat een man gewoon een theater kocht voor zijn vrouw? Dat was... ja. <laughs> nou ja ja. Dat, dat klinkt iets van, uh, <laughs> de landbouw, maar ik ja, nooit gevoel. Ja, precies ja, iemand heeft een keer suggestie nog altijd. gedaan dat er nog ergens wel een keer een theater voor Hella de Jonge dat ze daar viool kan spelen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja. goed, toen is het dus weer toen heeft het weer een theaterfunctie gekregen. Daardoor wel door die actie en en dat, ja, vooral amusement licht. Amusement Porte en Perdemoe was er niet weg te slaan. Uh, en ja, in de loop Eind jaren zeventig, het heeft nog een tijdje leeg gestaan, is nog gekraakt uh, geweest. Uh, toen is het weer heropend rond 1980. Uh, en onder René Penders, uh, de voorganger van Joost Nuijssel, is het langzaam maar zeker een beetje een klein kunsttheater. Uh, ja, precies, gevoorde. want het li lijkt alsof alleen nog maar cabaret daar speelt. Vanaf wanneer is dat zo? Uh, nou, je kunt inderdaad zeggen vanaf begin jaren tachtig. Is, is het die kant op gegaan? Geen goochelaars, en... geen niks verder. Uh, als de googelact bij uh, Brigitte het misschien paste, dan. Uh, oh, okay. Maar niet, niet echt. Uh, nee, Popov en. En, en uh, waarom en koos men specifiek daarvoor? Uh, René Penders had in de gaten dat dat de Nieuwe Markt was. Die kwam uit het Volk, uh, Vondelparktheater. Uh, daar had hij allerlei uh, projecten gedaan. En hij merkte dat ja, dat genre, ook een beetje de fools, hè, die, die, die, nou ja, dan toch nog wel een clown, uh, mm -hmm. uh, dat dat goed aansloeg. En toen hij uh, gevraagd was om, om dat ja, een beetje rommelige gebouwtje aan de Amstel uh, wat te, te, te herstructureren, uh, toen heeft hij die, ja, die weggegeven. Ingeslagen en dat is door Joost Nuisel, zijn, zijn opvolger, is dat helemaal fanatiek eh, doorgegaan. En Vivian Ipma die knabbelt er ietsje vanaf. Die maakt het iets meer een, een muziektheater. die houdt ook van, van verhalentheater. Maar het zal echt toch altijd uh, het kleinkunstcabaret theater van Nederland blijven. Nou ja, dat, uh, dat weet je natuurlijk niet. Als, maar... in, als in, inderdaad ja, de, de gemeenteraad of de, de, het gemeentebestuur nou. er nu met zijn tangels van blijft. Nou, ja, ja. Nou, maar dit het kost, is als het natuurlijk. Bestaat, nee, maar als het, het zo'n goed bezocht theater is. Ja. Um, hoeveel subsidie gaat dat dan nog in eigenlijk? Ja, dat gaat over enkele tonnen. Dat, dat, dat is, uh, Je kan dat uh, niet van de entreegelden overindt houden. <laughs> nou, de, onder Joos Nuissel en Vivian heeft het ook... die vinden gewoon dat... dat dat de, de toegangsprijs laag moet blijven. Ja. Het ligt echt vijf euro lager dan, dan de omringende theaters. in Amstelveen en het Zaantheater, et cetera. Uh, ze, ze willen het ook echt. en dat was ook een van de argumenten van, van Joep van der Hek uh, toen. Het is een volkstheater. Uh, uh, en dan moet je, ja, moet je tengels van, van hoge prijzen afblijven. Waarom was hij in de tijd ook zo boos? Omdat hij Walter Etty, die toen wethouder was. dat gat wat hij geslagen was door die uh, geldverslindende. Ja, stopera... Muziektheater, ja, ja. muziektheater ja. dat moest op een of andere manier. Ja. mede. Uh, ja, al die megalomane dingen. Ja, goed, is dus de PvdA natuurlijk altijd erg goed in geweest. En in, in, in, in, in dan het kleine volkstheids. wat verdomme. Dat was ja. ook weer dat Loelap erop wees. Want hier zitten wel je stemmers. Ja. Hier zitten de PvdA-stemmers. Had Loelap ja. eigenlijk gewoon de hele tent gekocht... als het uh, uh, nou, uiteindelijk uit de hand gelopen was? Hij had het waarschijnlijk met een dagopbrengst van, van zijn dumpzaak uh, wel kunnen doen. Ja, maar, uh, maar had hij dat <laughs> gedaan? Is, is daar ooit naar gevraagd? Nee, er nee, is, nee, is toch geen sprake van uh, nou ja. Maar hij heeft wel gezegd van... ik, ik mobiliseer mijn pvda stemmers uh, uh, krachten om, om de partij van binnenuit gewoon kapot te maken. Maar wel een heerlijke geschiedenis om te beschrijven, ja, natuurlijk. Absoluut, hè, want ja, ik heb ontzettend ja, veel lol ja, begrijp ik. Op naar de komende 225 jaar. Uh, Dank je wel, uh, Patrick van Hanenberg, over zijn boek De Kleine Comedie in Geschiedenis, uitgegeven door Nijg en van Ditmar. Meer uh, informatie op nieuwshow.nl. En wat zit er in de kamerbreedjes? Precies. <laughs> Senator Tini Cox van de SP komt aan het woord. Oud-senator Leo Platvoet van GroenLinks en CDA Hubert Bruls... die gaan het zendtijd vullen. Tot de volgende week. Samen thuis, samen trots. 50 moorden per jaar op een eilandengroep.